Twee uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. In Deventer is een auto op een groepje jongeren ingereden. De jongeren zaten op scooters op een industrieterrein. Zeker drie van hen raakten gewond. Volgens de jongeren reed de bestuurder bewust op hen in. Ze denken dat vanwege de hoge snelheid van de auto... en omdat de automobilist al eerder was langsgereden, Hij raakte ook nog een stilstaande auto. De vrouw die daarin zat raakte ook gewond. De politie onderzoekt of er inderdaad sprake was van opzet. Eén persoon is aangehouden. Bij een steekincident in een woning in Venlo is gisteravond laat iemand overleden. De verdachte ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De bewoner van het huis aan de Ferdinand Bolstraat vluchtte naar buiten... toen iemand die op bezoek was een woedeaanval kreeg. Die stak een andere gast neer die nog binnen was. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en overleed ter plekke. De politie onderzoekt nog wat zich precies in de woning heeft afgespeeld... en wie erbij betrokken waren. Omdat de familie nog niet is geïnformeerd... kan de politie nog geen duidelijkheid geven over de betrokkenen. Voor het tiende weekend op rij zijn in Israël tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen premier Netanjahu. Ze willen dat Netanyahu vertrekt, omdat hij wordt verdacht van corruptie en fraude, maar hij is niet van plan om af te treden. Wie naar de website viruswaanzin.com gaat wordt doorgeschakeld naar de site met corona-informatie van het RIVM. Een onbekende heeft de domeinnaam gekocht. De actiegroep Viruswaarheid verzet zich juist tegen veel maatregelen en informatie over het coronavirus van de overheid en het RIVM. Een jurist van de actiegroep zegt tegen het ANP te onderzoeken of er juridische stappen genomen kunnen worden tegen degene die de domeinnaam heeft gekocht. Zelf gebruikt de actiegroep het webadres viruswaarheid.nl. Het weer. Vannacht valt vooral in de kustgebieden af en toe een bui. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen breekt af en toe de zon door. In de kustprovincies valt dan geregeld een bui. Landinwaarts blijft het overwegend droog. Het wordt zo'n 19 graden en aan zee waait het fors. In de rest van het land is er nauwelijks wind. Dit was het NOS Journaal.